Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Schutteke en Thijs van den Brink. In Dit is de Dag crisiscommunicator Frank Havik. Want waarom hebben grote bedrijven als ING toch elke keer weer moeite met de communicatie als er iets misgaat? En Wim T. Schippers is de gast, heeft van zijn collega kunstenaar zijn oeuvreprijs gekregen. Nu is het NOS Journaal met Raymond Serré. In Utrecht heeft een agent een asielzoeker in zijn been geschoten. Dat gebeurde rond het middaguur op het terrein van het asielzoekerscentrum in de wijk Oog en Al. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is nog niet bekend. De politie kan nog niet zeggen waarom de agent de asielzoeker heeft neergeschoten. Agenten doen nu onderzoek op het terrein. KPN kant met een storing met mobiel internet. In verschillende delen van het land melden klanten van KPN en Hai... dat ze geen verbinding hebben. Maar het netwerk ligt niet helemaal plat. Er zijn ook klanten die wel mobiel kunnen internetten. De storing betreft alleen het internet. Bellen en sms'en via KPN levert geen problemen op. De Tweede Kamer wil dat het kabinet stappen onderneemt om een einde te maken aan het Benelux-parlement. Maar minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is dat niet van plan. In het Benelux-parlement praten parlementariërs uit België, Nederland en Luxemburg over gemeenschappelijke onderwerpen. De Kamermeerderheid ziet geen rol meer voor het parlement. Timmermans waarschuwt voor overhaaste stappen. Want ik kan me ook voorstellen dat als je dit in de krant moet lezen... of je nu in de Eerste Kamer zit of, uh, of in, het, uh, in een van de Belgische parlementen... of in het Luxemburgse parlement, dat het je ook koud op je dak kan vallen... als je hoort dat ineens Nederland heeft besloten... een Kamermeerderheid, het kan wel zonder uh, dat uh, Beneluxe uh, parlement. De Tweede Kamer wil nu met de Eerste Kamer... en de Belgische en Luxemburgse parlementen gaan overleggen over opheffing. Dat zal Timmermans niet tegenhouden, maar hij wil zelf geen actieve rol spelen. Paleis Soestijk blijft nog een jaar langer open voor rondleidingen en evenementen. Het Rijk stelt daar geld voor beschikbaar, zegt de Rijksgebouwendienst. Het gebouw kwam in 2005 leeg te staan. Koningin Juliana en Prins Bernhard waren de laatste bewoners. In afwachting van een nieuwe bestemming werd het paleis tijdelijk opengesteld voor het publiek. Aanvankelijk was dat voor een periode van drie jaar, maar die termijn werd steeds verlengd, vertelt de directeur van Paleis Soestijk. Zolang we nog niet. Definitief zicht hebben op een nieuwe bestemming. Dan moeten we in ieder geval zorgen dat het dat het paleis open blijft, zodat het een levend monument is. waarvan alles en nog wat gebeurt. En zodat het ook zichtbaar blijft. Een fabrikant van putdeksels uit Meidrecht biedt alle gemeenten van Nederland... een speciale kroningsdeksel aan ter ere van de troonswisseling op 30 april. De eerste wordt vandaag in de Dorpstraat van Meidrecht geplaatst. Op het putdeksel staat een afbeelding van Willem-Alexander met Maxima... en het jaartal 2013. Ook staat er een klein goudkleurig kroontje op het deksel. De fabrikant wil alle 408 Nederlandse gemeenten een deksel aanbieden. En dan het weer. Vanmiddag vooral in het noorden en zuidoosten geregeld zon. Elders overwegend bewolkt. Plaatselijk valt wat motsneeuw, maar het is het droog. Het wordt vanmiddag 6 tot 7 graden. Verder waait de noordoostenwind matig tot krachtig 4 tot 6. Morgen dan blijft het overwegend bewolkt. En misschien valt er plaatselijk wat sneeuw of regen. Houd door naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jon Bakker. Met twee files op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij knooppunt Ouderijn. Drie kilometer na een ongeluk.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 Ook indrukwekkend, de vaste lage onderhoudsprijzen van de Volkswagen-dealer. Al vanaf 239 euro. Kijk voor uw model en bouwjaar op volkswagen.nl slash actie. Welk kanaal is dit? Dit is Radio 1. Heeft u het allemaal? Dan gaan we nu beginnen. ejo dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Het de dag dat ING opnieuw excuus aan zijn klanten moest aanbieden. Crisiscommunicatiedeskundige Frank Havik vertelt straks hoe het wel moet. Meneer Havik, goedemiddag. Goedemiddag. Had u zelf nog verrassingen op uw bankrekening? Ja, ik stond ook even in de min. goed? Nou, ja, je schrikt even in het begin, maar uh, na enige speurwerk op internet... kwam ik erachter dat meer mensen daar uh, last van hadden. Wim T. Schippers die heeft de artiemedaille Medaille gewonnen. He heb je hem bij je? Ja, het werd mij opgedragen om hem met die... Uh, Laat het no Onder iets, het overhemd. Iets. Ik heb hem even omgedaan, want dan zou ik het vergeten. Kijk. Dit is van de zilver. En dit is een, uh, een plaatje in negatief. Van... Uh, ja, waarvan uh, eigenlijk? Het kunstwerk wat ik ooit heb gemaakt. Een zwevende oh. steen. Het is een sokkel met een zwevende steen. En, en, en blij mee? Met deze medaille? Ja! Oké. Okay. En die ontworpen door Pieter van Empel. Uh, columniste Elma Draaier vindt het onbegrijpelijk... dat er weer een nieuwe pretstudie bij komt... die van heavy metal muzikant... Nee, interesseert multikant. u dat niet? Wat zegt u? Oh, Zeker nee, wel, wel nee, sorry. nee, Ik dacht ineens, ik. ik noem dat even. Maar we ja, we, ja, ja, ja, we nee. moeten de andere ja. gast ook ja. even voorstellen. Ook niet we vonden het Dan heel leuk om te horen... We alleen we, ja. we wilden ook nog de volgende gast even introduceren. Ja, gaan hem maar door. Vindt u het goed, ja? ja? Elma gaat straks in debat met initiatiefnever Ivo Severijns. Elma in bad? In de bad. Oh, sorry. Nooit we gaan het ook nog hebben, WMT Schippers, zeg ik even erbij. Over trekvogels met Embert Nesselink, die hier ook, zi ook zit. Want die mijden Nederland en ze vliegen terug, omdat het hier te koud is. Uw mening horen we ook graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of gaan naar onze website, dit is de dag.nu. Het mezelf 5 uur. Oranje is op je bek durven gaan. Grote problemen met internetbankieren bij ING. Veel gehoorde klacht was dat ING de mensen zo slecht informeerde. De Consumentenbond vindt dat de ING er maar een potje van maakt. Er is meer duidelijkheid nodig. Consumenten moeten weten wat er voor storing is. Honderden euro's zijn plotseling van rekeningen afgeschreven of staan er ineens bij. Dat hun geld veilig is. Natuurlijk zien wij de kritiek op communicatie en die rekenen wij ook onszelf aan. En daarom gaan we ook kijken wat we daarin kunnen verbeteren. Frank Havik, expert in crisiscommunicatie. U geeft training aan bedrijven en instellingen als het mis, voor als het misgaat. Wanneer merkte u gisteren dat er iets misging bij ING? Nou, eigenlijk redelijk snel, want ik moest iets overmaken... en ik denk, hé, hey, ik sta in de min. Ja, en hoe laat was dat? Nou, ja, dat was uh, ja, vroeg in de middag. Het was een uh, uur of een dat ik erachter kwam. En denkt u dan onmiddellijk, ha, een klant? Nee hoor, helemaal niet. Nee, in eerste instantie helemaal niet. Want uh, eigenlijk ga je ervan uit dat ING gelijk uh, gewoon... Uh, de mensen informeert thuis en vertelt wat er aan de hand is. Dat is waar je vanuit mag gaan, denk ik. Ja. Meer mensen aan tafel die gisteren ineens constateerden dat ze wel of niet bij hun geld konden? Uh, ja, Elma? ja, ik ben klant, dus ik heb dat uh, geconstateerd. Maar er waren geen bedragen bij of afgeschreven. Dus, uh, maar je, ben, toe, je bent even, even gaan kijken. Dat ik uiteindelijk. Ja, ja, ik ben even gaan kijken, maar eigenlijk meer omdat ik zoveel over hoorde hoor. Ja, ja precies. Ja. Heb jij een, uh, een bankrekening? Sorry, nog eens. Heb jij een bankrekening? <lacht> ik geloof het wel, Bij ING? Ja. Eh. Uh, Weet ik niet zeker. Denk je het grootste het ja. Heb je gekeken of er geld bij was of af was? Nee. nee. Ik, ik Kijk dan, dit is, dit is niet een dagelijkse Bezigheid. oefening. Nee, Embert. Nee. Ja, ik zit ook bij ING. Uh, Hoor het nieuws, heb maar niet ingelogd. Ik dacht, dan ga ik schrikken. Hm. Ja, ik ben er goed van vertrouwen. Ik denk, dat komt wel weer goed. Maar Even ik een dagje op, wachten en dan, dan deugt op, het weer. Maar ik dat heb ik. Ja, nee, je kunt dat ook dat mazzelen, hebben, schijnt het. Dan heb je extra. Maar ook dat is tijdelijk. Dus uiteindelijk kom je wel weer terug dan op alles, je eigen saldo. Alles is begrepen. tijdelijk. Dat moet u toch weten als Christen. <laughs> Dankjewel. Ja. Ga, ga je dan bellen, Elma, als je ziet dat uh, geld weg is? Of dat je er niet goed bij kan? Nee, joh, nee ik, ik sluit me aan bij de vorige spreker. Dat ik denk, dat komt allemaal wel weer goed. Ja. Ja. Ah. Frank Havik, wat viel u op aan de communicatie van de bank vervolgens? Nou, dat er niks gebeurde eigenlijk en dat het heel lang onduidelijk bleef en dat uh, ING eigenlijk niet zijn klanten echt serieus nam, dat uh, dat viel eigenlijk heel erg op vanaf het begin af aan. Want wat zouden ze moeten doen? Nou, eigenlijk moeten ze gelijk vertellen wat er aan de hand is, dat het maar als je opgelost het moet worden. Wat er aan de hand is, ja. Is ja, nou ja, nou ja, nog. Dat is waar, maar dan zeg je in ieder geval dat er een uh, probleem is. Dat er aan gewerkt ja, maar dat wordt. Er wat zijn. Dat, ja, dat is de ja, mensen al. Dat is de mensen al. Maar het is toch allemaal niet zo erg? Ook, wat, dan, wat bedoel de wereld? Nee, we gaan het er even brand. over hebben, eh, Wim. Oh, we sorry. Gaan... Ja, nee, nee, je mag, mag meepraten. Het maar... onderwerp, zeg. <laughs> Frank, en, we gaan ermee stoppen. <laughs> nee hoor, we gaan nog even door. Dan heb ik een serieus programma voor Zuid <laughs> Ja, dus Een beetje uh, aan de kou te kouwen over ING. De alles is, er is, het is al helemaal alweer opgelost. Nee, niet helemaal nog. En het is nu bij KPN, dus voor hetzelfde geld zijn er andere mensen die dit probleem hebben. Ja, maar ik ga dan ook weer zo uitgebreid over hebben. zullen nou, dus we dat gewoon meenemen dan nu? Ja, hebben nee, het in nee, één nee, keer nee. gehad. Ja, en wat heb je nog meer? Uh, KPN-problemen? Nou, iedereen heeft toch wel problemen. Maar waar moeten we het dan over hebben? Weet ik, daar ga ik niet over. Jullie maken nou, de radio. Ja. Maar, Als maar wij hebben gaan. kritiek over. Ja, over oh, dat is waar. Ja, ja, ja, nee, dat mag. Zeker, ja. zeker. Frank ben je er nog? Ja, maar in ieder geval wat je ziet... Uh, is dat het uh, in Nederland wel heel veel mensen bezighoudt. Want er waren 30.000 tweets, uh, 3.000 Facebook berichten, 800 reacties op nieuwsberichten. Dus dat betekent dat het toch bij heel veel mensen wel leeft. En dat is denk ik het, het uitgangspunt voor uh, of het nieuws is of geen nieuws is. Zo, meneer Schippers. Nou, Facebook staat ook vol met geleuten. Daar kan dat nog wel bij. Ik bedoel, <lacht> dit is toch geen bewijs dat het mensen ontzettend bezighoudt. Want het is echt... Maar stel dat het nou, ook bijvoorbeeld, mensen... met de, bijvoorbeeld met de plofkip die in uh, januari in het nieuws was bij Albert Heijn. bij ja. een actie van Wakker Dier. Ja. Uh, eigenlijk uh, Waren er heel weinig reacties. En was het na een dag alweer uh, rustig, zeg maar, op internet. En uh, bij zo'n geval zie je dat het toch wel heel veel mensen bezighoudt. En, nou, het uh, ja. is precies andersom. Die plofkip vind ik veel, uh, een veel belangrijker onderwerp dan het. Uh, oh uh, nou ja, jullie uh, die ook. En niet spotjes voor Wakker dier ook? Ja, toch? Ja. ja. ja, ja, ja ik ja, heb hem ja, een keer ja. aangeklaagd. Ook samen met, uh, met Wakker Dier. Het heette vroeger Lekkerdier. Heb ik ook de tijd nog meegemaakt. Maar voor wakker dier had ik de leus, moest ik uitspreken: eet geen kip. Toen die besmetting allemaal aan. Dat was gewoon een advies: eet geen kip, want dan kan je ook die ziekte niet krijgen waar mensen dood bang voor het. En, en dat nou, is een hele. hele ja. En maar waarom is die het... waren daar tegen die probeerde ons aan te klagen. Dat is allemaal niet gelukt. Want dan mag je toch wel zeggen, eet geen kip. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Maar waarom is dat zoveel belangrijker dan een, een bank die ze verplichting Ja, Je ziet toch, er is toch verder niks gebeurd. Ja, maar die, die kippen toch ook, ook niet? Of nou zeg, die kippen, dat is totale uh, mishandeling. Echt georganiseerde misdaad okay, Maar zelf, er, zit een e er zit een ethische nee, opvatting kwaalijk... van u onder. Als ik goed luister. Ja, ik weet niet nooit wat, wat je nou precies met ethisch bedoelt. Met het een beetje. Nou, goed en kwaad? Voor. Goed en kwaad gaat het dan over? Ja, goed en kwaad. Uh, dat heel dat erg grote woorden in moet. Woord. Het is gewoon misdadig. Ja, je moet een, een soort norm stellen, maar ik vind niet dat je als in beschaafd... Beschaafde omgeving uh, uh, um, um, um, waarin we in, in worden geacht te vertoeven, zomaar met dieren moet omgaan. Dat vind ik echt schattig. Okay. En dit is gewoon een keer een schakelfoutje ergens in die machinerie. Iedereen heeft er gewoon. Er is toch ook niks aan de hand? Zijn er nog mensen die, die de geld kwijt zijn? Of niet? Het werkt allemaal weer. Nou ja, er waren, er, wel wel die, er waren natuurlijk wel mensen die bij de kassa stonden en niet konden pinnen. En ja, dat is toch wel redelijk lastig als je daar met je boodschappen staat. Ja, maar zijn, diezelfde mensen vergeten ook wel zo'n pasje mee te nemen. Dan kunnen ze ook niet pinnen. Ik bedoel, is er is af? Is dat het allerergste om daar nee, de, de, radioprogramma's aan te doen? Nee, ook niet. De, en ik de, wil, gewoon even tien minuten. Ja. Dat is ook het ergste. Ja. blijft u het wel doen? Meedoen? Nou, de ik had even, ik dacht. Ik, nee, nee hoor, ik, doe hem mee. ik heb het beloofd en dat doe ik. Het blijft, okay. u, blijft er nee, mee wel weer. Frank Havik nog even. De, de, wat, nou, in het begin is het dus fout gegaan, zegt u. Ze hebben niet snel genoeg uh, uitgelegd wat er aan de hand was. Uh, Mooie en, naam, hè, Frank Havik? We zitten hier niet <laughs> de hele het over vogeltrek. Dat we daarover hebben. Over ja, dat gaan we ook doen. Dat doen we, ja. ook doen. Dat doen we ja. zo. Meneer Havik? Ja, ja. u weet u er nog. Ja, ik ja, zit in de Schippers, ja. ik ben er ook nog U zit al, ja. in, uh, in een andere studio. Uh, dat eerste uur is het misgegaan. En is het dan nog goed maken? Of zegt u van ja, dan kan je het eigenlijk ook vergeten van dat moment Het is al goed gemaakt. Eigenlijk kan je het als bank qua vertrouwen een beetje schudden. Want uh, ja, je staat in feite in je hemd. Want uh, mensen kunnen geen geld opnemen. Ze kunnen uh, hun werk uh, niet doen. Uh, ze kunnen heel veel dingen niet doen. En dat is uh, best in deze maatschappij best wel een beetje lastig zo af en toe. En dat blijkt wel uit de reacties op internet. Ja. Um, sommige bedrijven kunnen het wel goed en sommige bedrijven kunnen het niet goed. Wat is de, de sleutel? De sleutel is dat je de, de impact die het maatschappelijk heeft... dat je die als uitgangspunt uh, neemt. Dus... Uh, als het voor mensen wat betekent, je ziet reacties komen op internet, maar ook via nieuwsmedia, de klassieken zoals jullie. En je hoort er zoiets van, net zoals zojuist bij de KPN, dat, uh, dat daar een storing is. En daar is blijkbaar gelijk aangegeven wat er aan de hand is. Nou, dan ga je gewoon weer verder met je leven. En ik begrijp, wat dat wat, betreft. Ja. Is dat prima? Nou, dit, is te dit stukje was te moeilijk voor Wim ja, Schippers. Ik, ik probeerde die zin te volgen, maar ik begrijp er niets van wat hij nou heeft gezegd, meneer Havik, Met alle respect. Nou, daar wil ik het nog wel een keer uitproberen te ja, leggen. Misschien dat het dan beter we. gaat, nog een keer. Um, waar het om gaat is dat banken in dit geval... heel vaak vanuit hun eigen imago en reputatie denken. En ze zouden dat eigenlijk moeten omdraaien. En oh, eigenlijk en moeten kijken wat het maatschappelijk betekent. Dat zou eigenlijk centraal gesteld moeten worden. Ze moeten hun klanten zeg maar, op de eerste plaats zetten... en niet hun eigen, hun eigen bedrijf, wat dat betreft. Ja, dat is het uitgangspunt. Maar dat is iets anders dan u net zei, volgens mij. Ja, de... ja. ja, maar nee. snapt u het nu wel beter? Ja, maar ik, ja, maar ik vind het ook een gedachte. Natuurlijk moet je dat doen. Want je bent, je bent ervan afgekomen. Maar afhankelijk, het gebeurt, dat gebeurt blijkbaar niet. Nee, maar dit is, dat is ook inderdaad een, een beetje verkeerde opzet, zeg maar. Of, daar is ja, het op uitgelopen. Maar, maar het is inderdaad wel het eerste wat je zo'n beetje zou denken als bedrijf. Dat gaat over geld. Ik bedoel, als je mensen in hun portemonnee raakt, dan, uh, dan raak je ze goed over het algemeen, toch? Nee, maar het ja. is gewoon dat je zorgvuldig moet omgaan, natuurlijk, met uh, wat je beschikbaar gesteld uh, waar allemaal grappen weer, mee worden uitgehaald. Maar je leent het wel van al die klanten ja. gewoon. En dus de, moet je ook die, zorgen dat ze erbij kunnen, zou je zeggen? Nou, je moet er, daar moet je van uitgaan. Ja. ja. De, de, nou is er. Uh, vindt u dat ING een ruidelijke excuus had moeten maken, meneer Havik? Ja, absoluut. Want als je nu kijkt, uh, het is niet zomaar een keertje een internetstoring. 6 maart, 19 maart, 24 maart, 28 maart, 29 maart, oh, 31 dan, maart, dan 2 is, april. Dan is het bijna storing of Storing, ja. ja. En uh, in zo'n geval, uh, normaal gesproken... als je een paar uur niet kunt overmaken... nou dan geeft meneer Schippers helemaal gelijk niets aan de hand. En uh, je leeft gewoon uh, je leven verder. Maar op het moment dat je er gewoon echt door getroffen wordt... Ja, vind ik wel dat je daar uh, kan vertellen van... jongens, uh, dit is niet goed. Ja. En, uh, nu begint ook ook wat je... te draaien, ook te zuchten. Elma, ja, ongelooflijk. Wat, wat zijn we eigenlijk een gelukkige natie... dat we hier zo over zeuren. Inderdaad, het is heel heel vervelende storing, maar het gaat hier over die ING doet dat echt niet expres, want ze zijn niet achterlijk. Ze weten ook heel ik goed dat even, het tegen hen ik nog even. Maar, gebruikt het gebruik het wordt. Dus um, ik vind dat we het wel een klein beetje mogen relativeren. Meneer ook Havik, ook even die, de radio hey, afzetten. Nu mag ik even. <laughs> Hallo, maar ook al die, ook? Die, meneer Havik zegt dat er zoveel reactie op is. Hoeveel klanten heeft ING? Dat moet er toch... Uh, 8 miljoen. Heel veel zijn. En dan is, hij, is de, maar de, de hoeveelheid reacties is, is relatief natuurlijk heel weinig. Ja. Dus we kunnen het ook overdrijven. Maar het is niet de eerste keer. Het gebeurt elke keer bij ING, zeg ja, meneer ja, Havelweg net. Ik, ik ben klant en ik vind dat echt ontzettend meevallen. Maar hij noemde ik, net helemaal waarop het allemaal gebeurd ja, zou zijn. Ja, dat kan ik allemaal niet controleren of dat ook klopt. Of het allemaal werkelijk zo dramatisch is. Nee, je gelooft het niet. Nou, en als het zo is, is het ook weer niet... Mensen lief, ja. Nou ja, zijn ergere dingen inderdaad. Ja, je moet het ja. inderdaad ook niet te moeilijk maken... maar je kan wel gewoon zeggen van jongens, wat is er aan de hand? Wat, uh, wat gebeurt er? En je kan ook natuurlijk uh, wat dat betreft... best uh, van tevoren de boel een beetje beter uh, informeren. Ik bedoel, dat is het uh, punt eigenlijk dat ik, uh, dat ik probeer ja, dat ja. te maken. Of het geld in de oude sok gaan doen, dat lijkt me handig, hè? Ik bedoel, nu praat ik even, even vanuit de klanten, niet vanuit ING. Nee. Ja, als dat je het oude... gewoon bij jezelf houdt, dat je ja. ook niet bang te zijn dat je er niet bij kan. Behalve als het gestolen is. Nee, en dan hou je ook meer over, want dan uh, oh. gaat ze een heleboel af altijd. Hè? Dat weet nee, je als toch? je spaart niet toch? Wel. Hoe dan? Het, het houdt houd, uh, de, de inflatie niet bij en... en, en uh, je, je wordt er ook op aangeslagen, gewoon op meer dan. De, je moet gewoon je moet, je moet, voor 4% moet je, uh, belasting betalen. Of geld Over moet je, je spaargeld. Ja, ja. En, en, en bedoel, waar krijg je 4% van de bank? Nergens. Gaat het gaat alleen maar minder worden, dit is goedkoper. Om het thuis te En Dan doen. heb je ook al die last niet. En dan kan je gewoon met. bedoel, geld is ook al een waardepapier. En nu is het helemaal. Het is, uh, abstract geworden dat er een getalletje ergens op, op, op een oproepbare uh, schermpje valt. En dat geeft aan of je wat mag of niet. Of je oh ja. de, de, de, de vrijheid wordt in een getal uitgelukt. Dat heb je het eraf er gehaald. Of af. dat nog niet? Ik, ik doe daar geen mededeling oh, nee, over. <laughs> of, uh, geen mededelingen. <hijf> is, een paar is, dingen privé. Wat, wat is uit. je adres? adres? Wat ja, is ja, waar dat geld dan te halen valt. Wie zegt dat eruit te halen valt? Nou ja, dat ja. zit toch in die oude sok? Onder die matras? Oh, u wijst op de gevaren van het... Ja, dat het, uh, bedoel ik, ja. ja. Ja, maar ik bedoel, het, het is toch aantoonbaar nu dat er ook gevaren zijn... als je het op een bank hebt. Ja, absoluut. Doel, nou. dus ja. Dat maakt dat het een of het ander... Want dat is natuurlijk het risico, Frank, Frank Havik... dat de mensen de banken niet meer vertrouwen. Dat is natuurlijk ten diepste wat eronder zit, denk ik, of niet? Ja, 30.000 tweets, ik, ik vind dat nogal wat eigenlijk... in zo'n hele korte periode. En dat heeft toch wel met vertrouwen te maken, inderdaad. Oh ja, en is dat, en nu dat hersteld, is dan blijkbaar niet. Is dat nu hersteld, denkt u, de, de afgelopen... Oh, nou, wat is het, 12 uur? Het komt Komt het nooit meer goed? Ja. Dat zou kunnen. <laughs> we zijn bijna Kijk, klaar hoor. Uh, ja, we zijn bijna klaar. Want inderdaad, uh, het leven gaat gewoon verder. En je kunt vandaag gewoon weer de internet bankieren. Het gaat alleen om dat het natuurlijk wel handig zou zijn als uh, of, uh, ING in dit geval beter zou informeren. En dat ze hun klanten beter op de hoogte houden ja. van als er iets aan de hand is. Maar ja, misschien hebben ze in het begin gedacht, heel klein storendje gaan we niet zeggen. Dan weet niemand het. Dan gaat het weer over. Heel onverstandig. Ik vind het zo erg dat God het allemaal toelaat. Denk je dat hij ermee te maken heeft? Ja, dit, nou, dat, dat zou jij toch moeten geloven? Nee, ik Zit je dat toch niet. voor de EO? Ja, maar ik geloof ja, niet dat God, God gaat over gaat dit... toch over alles? Ja, maar niet over storingen bij ING, Ook. denk ik. Ook, ja, denkt ja, u dat? Nee. Ja, tuurlijk. Ook en als je goed. dat gelooft dan, tenminste? Dan... Nee, ik geloof dat niet. En, en waar ligt dan de scheiding? Ja, dat is waar, heel waar... bij... lastig aan te geven, maar bij ING... <laughs> doe, doe eens, probeer eens wat. Jezus was nooit enthousiast over geld. Maar ING hoort daar niet bij. Jezus was nooit enthousiast Dus je kunt lekker naar de gang gaan. Of hoort het bij de duivel meer dan? Ja, dat is een vraag. Money is vraag. the root of all evil. Dus, ja, Was precies. Het het is wel, er wordt al ja. van alle kwaad. Dat is wel goed. Oh, dat weer wel? Ja. Nou, ja. nou weet Nog we meer, meneer Havik? Misschien is daar een leuk uh, liedjesprogramma over Ik termaten. vind dat we er uh, heel veel uh, nuttigs over gezegd hebben. We he, zijn om, ze klaar. heel erg geïnteresseerd in meneer Schippers nu. Ja, die komt straks. We gaan eerst naar muziek.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 pair of chances on an open road. We'll train our feet to follow the footprints of our dreams. Put your hands John Ellen met Joanna. Wie schilder vandaag ons appeltje? Appeltje. Ja, dat is uh, trouwcolumnist Elma Draaier. Elma, oh ja. waar, waar ga je het over hebben? Ik ga het hebben over pretstudies. Uh, vanochtend heeft uh, professor, uh, professor, pardon, minister Jet Bussemaker in uh, het Financiële Dagblad gezegd dat er nou maar eens een einde moet komen aan de wildgroei in pretstudies. Ze wil dat veel strenger gaan aanpakken. Wat voor studies? En het fijne is dat nou juist uh, gisteren bekend is gemaakt dat ze uh, in Eindhoven aan een R voorheen een ROC, dat heet nu even denk ik het Summa College, een studie aan gaan bieden waarin je opgeleid wordt tot metal. Uh, muzikant. Metal muzikant. Heavy nou, dat, metal Dat, dat, dat klinkt ongeveer zo. Ja, dat vind ik een beetje flauw. We hebben gehad over klassieke muziek hebben. Dat klinkt ongeveer zo. En dan kan je, je, dit is nou, maar dit een is een voorbeeld van voor metal muziek. En er zijn een, he, een heel veel mensen die om... niet weten hoe dat klinkt. Dus het is misschien toch handig om het even ja, te maar worden. Dat kan ook heel anders klinken hoor. Nou, hoe dan? Nou ja, dat dit zijn een heleboel uh, verschillende soorten ah, metal muziek. Maar goed, je, in ieder geval, je wordt, als je die opleiding volgt... word je opgeleid tot muzikant in deze muziekrichting. Ja, en, precies. Dat is een driejarige opleiding. En, en nou, dan kun je dan het doen. Een, een mbo-opleiding. Oké, okay, nou, Ivo Severijns, oud-gitarist van Kane, is de initiatiefnemer van die opleiding. Goedemiddag, meneer Severijns. Goedemiddag, meneer Severijns. Oh, storing bij KPN. Zou ja, het niet? Oh, ja, daar ja is hij is er. Goedemiddag. Ja, hoi. Hello. En de Metal Factory heet deze opleiding. Waar, waar word je voor opgeleid? Nou, het primaire doel is uh, zelfstandig, uh, of het opleiden van zelfstandige uh, professionals... die het uh, vak zich staande kunnen houden in die industrie. In de metalbranche. Oké, okay, nou, dat klinkt duidelijk. Elma, wat is, wat is jouw bezwaar? Nou, ik, ik vroeg mij af... Uh, heeft u nou van tevoren uh, ook onderzocht of daar voldoende uh, gelegenheid in is... Ja, ten eerste is het niet zo dat, uh, dat dit de eerste muziekopleiding is binnen MBO. Um, nee, dat, uh, maar, maar, maar vanzelfsprekend um, er is bijvoorbeeld contact geweest met uh, Live Nation Mojo. Dat is een beetje het grootste boekdiscator in Nederland bijvoorbeeld. Die met name um, nou, festivals doen als Lowlands en Pinkpop. Ja, maar hebben... daar kun je dan ook je boterham in verdienen. Want ik geloof dat er 35 plaatsen nou. zijn of zo hè, voor de studenten. Ja, ja, maar... En dan Laten zijn er 35 zeggen. per jaar die dan daar in, in die hele specifieke richting uh, werk kunnen vinden. Ja, ik geloof het graag, maar ik wil het graag even horen. Nou kijk, wat ik wilde zeggen is... kijk, Als je ziet dat uh, hun omzet voor 20% gebaseerd is op de hardere rooksoorten en metal... dan is dat een hele relevante geldstroom. Daar is, uh, maar hoeveel uh, banen zijn daar te vergeven dan? Of gaat het daar niet om? Nou ja... U... Uh, dat hangt er een beetje van af waar die studenten uiteindelijk naar een opleiding terechtkomen. Kijk, uh, het kan natuurlijk zijn dat ze doorstuderen dat hbo. Dat is een optie die ze inbouwen uh, zodra ze het mbo hebben gehaald. Hè, want anders dan voor die hele specifieke uh, muzikanten, zoals je zegt is dat anders niet een optie. Maar de vraag is eigenlijk van Elma, is er werk voor deze mensen die u opleidt? Ja, natuurlijk, want anders zouden wij dat niet beginnen. Nou, dat is niet zo'n heel goed argument. Want juist heel veel van dit soort studies... blijken totaal geen aansluiting te hebben met de arbeidsmarkt. En Ik kan een vergelijking maken met de Herman Brood Academie... omdat ik die ook geïnitieerd heb. En krijgt ja. iedereen daar werk die daar afstudeert? Nou, daar draait. Uh, dat is een opleiding met overigens veel meer disciplines. Maar als je het dan alleen over de muzikanten hebt. dan werkt het zo dat. Uh, we hebben, wij draaien daar sinds 2006. dat de afgestudeerden, daar is uh, onderzoek naar gedaan. ruim 35% vindt echt plaats in het beroepsveld. Dus die zijn actief bezig. Uh, als ja, en de rest? muzikant. Uh, 35%. Uh, uh, stroom bijvoorbeeld door naar HBO-studies. En dat kan dan een, een muziekgerelateerde studie zijn. En uh, ja, dan houden we nog uh, 30% over, hè? Uh, ja, dan heb je een kleine 30% over, waarvan er 20% aan het werk is, maar niet gerelateerd aan die opleiding. Want die student weten wij waar, ik dat ik ook niet. vragen. vragen? Ja. Ja. De, de, de, de, de, de kwaliteit van de metalmuziek liet hij te wensen over. Dat er ineens dat er een opleiding moest komen om die kwaliteit te verhogen. Want dan komen er, als de kwaliteit wordt verhoogd, komen er ook, komt er ook misschien vanzelf daardoor weer meer werk, weer vraag ja. meer naar. Nou, maar dat ik, vind, nee, ik, ik, pra, ik vind het zo raar dat we helemaal praten in de, met de muziekindustrie. Dat vind ik ook een vreselijke term. In de industrie. Nou, dat, dat is best een gekke, gekke stelling, namelijk, want je hebt het er juist over of mensen een baan kunnen vinden. Nee, dus ja, maar, dat vraag ik eens. ook een Ik vind het zo raar omdraaien. Van de zaak. Ja. Dat er ineens... Die metalmuziek is eigenlijk al muzicerend ontstaan. Nu werd er ineens een... Ja, het is een beetje, een beetje anarchistisch en subversief. nu en ja. al zo'n zo keurige opleiding. Dat, kun je, dat begrijp ik eigenlijk ook niet helemaal. Nee, nou, dat is een beetje een ouderwets uh, conservatorium. Tuurlijk. idee. Hè? Ja, uh, ja. Toen popmuziekopleidingen begonnen... Uh, werd er ook gezegd, ja, dat leer je op straat en zo. En, en ik bedoel, dat, dat is een behoorlijk achterhaald. Die opleidingen zitten ook niet meer zo in elkaar. Dat nou, de... maar nee, ik, maar dat ik, ik het hoor ook dat ik... ook steeds geen goede ja. een, een, een, en neobopmuziek Daar heb je ook jazz kan je daar leren. En er wordt vooral neobop zitten ze allemaal. Uh, solootjes van beroemde uh, uh, solospelers in te studeren. Die geïmproviseerde solos in te studeren. Dat krijg je dan met die neo... Ja, en, en, uh, Bovendien bov hoorde uh, ik ook uit de, uit de, de, de metalwereld zelf dat daar ontzettend hard om wordt gelachen om zo'n opleiding. Dat, dat het dus helemaal niet zo'n nou, idee het is. Laten maar... informeren. Ik weet niet of jullie het fenomeen Facebook kennen, maar er zijn een aantal... Nee, vertel eens. Wat is dat? Wat is dat? Dan kunnen we elkaar weer zinnen. Maar die, wacht dat even. zijn een aantal docenten die uh, eigen mensen hebben. Um, wat ik noem er bijvoorbeeld een Florianse die een, haar eigen band heeft um, en uh, net een tour heeft gedaan met Nightwish... een heel beroemde band, als je op haar Facebook kijkt... hoeveel mensen ook uit het buitenland eigenlijk uh, dit uh, initiatief toejagen... dan nee, denk nee, ik er dat je er toch een beetje een scheef beeld van nee. hebt. Maar de maar, vraag blijft natuurlijk, ja. van is het relevant? Ja, en is Kijk, het niet een pretstudie waar u mee bezig bent? Nee, nou nee, ja, ja, dat wordt is dus toch lastig. Maar ik, ik, ik vind een pretstudie, het is uh, een pretstudie in de positieve zin... Kijk, we hebben te maken met studenten, die, die krijgen het niet voor niks. Het is niet zo dat jij nu vanmiddag dit hoort en denkt... Ach, weet je wat, <coughs> ik word dus metal uh, geciteerd. Nee, dat, nee, dat begrijp ik wel. Dat, begrijp ik wel. dat u het heel serieus aanpakt ook. Deze, maar kunt u dit veel beter breder... Iets. Zullen we even na elkaar een, praten? Ja, een helemaal. bredere opleiding aanbieden. En dan, want dit is natuurlijk toch heel gespecialiseerd. Ik bedoel, dit is toch ja, veel beter om het breed te doen? Dat kan ik heel goed uitleggen. Heel snel nog even. Ik werk zelf al een jaar of zeven in zowel mbo als abo popmuziekonderwijs. En het gaat eigenlijk altijd zo, bij audities komen af en toe getalenteerde uh, metal spelers voorbij. En dan, uh, dat gaat zowel over zang als drummers, gitaaristen, bassisten enzovoort... En vooral die vier instrumentgroepen die hebben zulke specifieke stijltechnieken. Zo'n specifieke muzikale opvatting binnen hun metalstijl. Ja. Dat je daar eigenlijk als opleiding helemaal niks mee kunt. Het is okay. heel moeilijk om. Uh, om uh, die opleidingen gaan vaak uit van per discipline. Neem je zus en zoveel mensen aan. Dan kun je in bandonderwijs. Ik ga u even onderbreken. Ja, ik ga ja. u nu even onderbreken. En ik geef het laatste woord aan Elma. Elma, ben jij overtuigd? Is het geen pretstudie? De, nou, ik ben helemaal niet overdag, maar ik heb nog één kleine vraag. Nee. Dat, uh, het is minister... wel jammer dat ik mijn antwoord nooit mag geven. Nee, dat, dat mag, wel ja, jammer. Nee, proberen we wel, dat maar dat, al iets. de tijd is wel zo ongeveer op okay, nee, Ik nou, heb nog één vraag. vraag. Uh, minister Bussemaker die zei dat, hij, dat ze eigenlijk alleen op nog maar opleidingen wil toestaan... die verplichte stageplaatsen kunnen aanbieden en anders niet. Zou u daartoe in staat zijn om, om uh, stageplekken? Heel kort graag. Jazeker, want wij hebben al drie jaar lang Rock City Music en dat is een eigen leerbedrijf van nee, allerlei nu, educaties. Voor ja, dat nou dat is hetzelfde, dat dat valt onder Rock City Music. Goed, we gaan het hierbij laten. Dank u wel, Ivo u. Straks, in het tweede half uur van uh, Ron Flonflon met Jacques Plafool... is Wim 2 Schippers te gast. Hij kreeg als erkenning voor zijn beeldende kunst... waar je ook Ernie van uh, Bert en Ernie onder mag verstaan. En is dat het dan, Ernie, Ernie, Ernie, Ernieprijs. De trekvogels meiden Nederland en vliegen soms zelfs terug. Vogelkender en, en met Messeling verklaart waarom. Dit is Radio 1. Het is drie minuten over half drie. Hier is Raymond Seré met het nieuws. De SP gaat mensen in de bijstand naar hun ervaringen vragen over deze voorziening. De partij wil van hen horen hoe ze denken over de veranderingen in de bijstand van de afgelopen jaren. De SP is vooral benieuwd naar de opvatting over het werken met behoud van uitkering. Bijstandsgerechtigden moeten aan de slag voor minder dan het minimumloon en dat houdt hen gevangen in hun uitkeringssituatie, zegt de SP. In Utrecht heeft een agent een asielzoeker in zijn been geschoten. Het gebeurde rond het middaguur op het terrein van het asielzoekercentrum in de wijk Ogenal.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 De rechter was verbijsterd over de zaak en zei dat de vader zich schuldig had gemaakt aan iets wat het voorstellingsvermogen van ieder gezond mens te boven gaat. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Welkom bij Dit is de Dag aan tafel. Wim T. Schippers, vogelkenner Embert Messelink... over waarom het zo lang duurt voor de vogels naar Nederland komen. En Elma Draaier, die vindt de opleiding tot heavy metal muzikant... Eh, opleiden voor werkloosheid. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar de website ditstedag.nu. Een pindakaasvloer in het Boymans van Beuningen, het karakter Ernie in Sesamstraat, het uh, radioprogramma Ron Von met Jacques Lavall, allemaal kunstprojecten waar Wim twee schippers aan heeft gewerkt. En als erkenning daarvoor kreeg hij van het kunstenaarscollectief Arti de Arti medaille. Je hebt hem om. Heb je hem elke dag om? Nee, ik heb hem speciaal even omgedaan omdat ik had gehoord dat ze graag hier op die webcam wilden zien. wilden laten die, zien. Een ja. Beetje, want ik draag niet zoveel spullen. Ik vind een horloge ook al ver gaan. Heb je wel om? Ja, omdat het toch ook wel wel handig is. En dit is een horloge, uh, geen batterij, nou, die wint zich op door de beweging van de arm. Echt dus als je die te lang aflaat, dan uh, gaat die weer stilstaan. Dus je moet hem eigenlijk wel omhouden dan? Ja, je moet je toch een beetje aanpassen aan de... Aan de, aan de, aan de Moderne de... tijd, ga je dat nou zeggen? Nee, dat zijn oh. ik niet, maar gewoon aan, aan dit soort eigenaardigheden. Ja. Om een idee te krijgen van uw werk, gaan we even luisteren naar een fragment. Wim T. Schippers Kijk het uraal en over de top heen Maakt werken voor alle zintuigen Mijn werk is iets dat ik eigenlijk net zo goed had kunnen laten Wat doet u nu? Wie gooit er nu zijn eigen ruit in? Sorry Als het alleen maar voor de wind gaat, dan is het niet prettig Je moet juist een contrast hebben ba -ba -ba -ba -ba -ba. Vind je dat ik me op een voorgrond heb gedrongen? Voor eigen risico mocht je me dan doorheen knaschen. Dus ik vond het ook heel leuk om idioten stil te laten ontstaan en waar? Hallo, Ernie. Hallo, Helewit. Ik heb wel eens gezegd, met de pet naar gooien, maar wel raak. U vond het leuk om te horen, hè? Nou, ik was meer verbaasd dat je nog van zoveel onzin... als je dit een beetje handig in elkaar knipt... dan lijkt het nog heel goed. Dat vond ik eigenlijk... dat ik meer mijn verbazing over uitspreken. Okay. U oh. gooit met de pet, maar u gooit wel raak. Heb ik een keer gezegd, ja. En u speelt nu... Wim <lacht> uh, nu met de deksel van de trommel... en dat vindt hij een mooi geluid, heeft hij net al verteld. Wil je ja. het nog een keer doen dat ik er niet doorheen praat? Nee, dat mag, het mag wel in combinatie met paarden. Oh, dat geeft ook een zich. leuk effect wel. Ja. Um, u gooit met de pet. Dat suggereert een beetje dat uh, alles wat goed gegaan in, is in uw leven... ook een beetje toevallig uh, tot stand nee, maar dat gekomen is. Het staat mooi aan op het gesprek nu net met die metalstudie. Uh, het wordt altijd net gedaan over wat helemaal iets op één manier kan. En dat hangt vaak van toevalligheden aan elkaar. En, en een hoop uh, culturele... Uh, uh, vakmatig uh, uitgeoefende beroepen zijn ook maar toevallig ontstaan. Die wetmatigheden zijn helemaal niet zo, zo eeuwig. Dat geldt ook op... voor uw beroep. Ja, en het zit er vaak naast. En als je het maar lang genoeg... Ik bedoel, in, in jazzmuziek is dat heel gebruikt. Als je verkeerde noot speelt, moet je nog een paar keer spelen. En dan is je kennelijk de, de, de bedoeling. En dat is maar ook maar zo. Hoe bedenkt u dan wat u gaat doen? Ja, uh, dan moet ik een beetje hoogdravend toch worden. Ja, noem maar. maar. Niet. Uh, U kunt het. Nou, ik weet dat niet echt hoe dat komt. Het is ook niet één vaste methode waarom het komt. Ik denk dat je met je, je, je één stuk door als, als mens... vang je eh, dingen op van de buitenwereld die je hersenen aan het verwerken gaat... zonder dat je er zelf uh, van bewust bent. Dat is, is echt waar. Het is uitgezocht ook dat dat zo werkt. Ik had het idee altijd al dat het zo werkte. Ik kan gewoon als je, uh, als je iets plant of iets wil doen dan kan je ondertussen iets anders gaan doen. En dan aan je hersen gaan je hersenen gewoon met die opdracht door... en die melden zich weer... Heel veel dingen weet ik absoluut niet meer van... de beste ideeën die dan... en wat is dan het beste? Ik bedoel, dat kan je zeggen dat het eh, maatschappelijk gezien... van het grote invloed... dat wordt vaak het beste genoeg. met kan ook... Dat, dat artistiek kan je ook helemaal ervan los zingen. Dat iets helemaal mislukt is, maar artistiek gezien toch een hoogtepunt was. Het zijn allemaal begrippen die elkaar soms kruisen. En dan ben je echt succesvol. Als je ook maatschappelijk succesvol bent en artistiek. Maar dat zijn allemaal geen. dat, dat heeft veel met smaak te maken. En smaak berust op gewenning. Dus het is. Op een gegeven moment, dat vind ik zo vervelend. Dat dingen zo. zo uh, uh, afgebakend worden. Zoals die metalmuziek Dat is dan weer. Dan krijg je een onderafdeling weer bij. dan zijn de mensen die doen het een beetje verkeerd. Of die hebben het niet goed gesnapt. En dan wordt dat kenmerkend. Voor, voor een nieuwe stroming. Ja. De punkmuziek is zo. Dat, dat ging erom. Er uh, was echt een muziek. Allemaal supergroepen ontstonden. er Met enorm moeilijk conservatorium opgeleide, Hele moeilijke uh, uh, uh, moeilijke instrumenteel muziek. En eh, toen was het er gewoon een reactie erop om gewoon klote muziek te gaan spelen met verkeerd, weet ik het allemaal. En je hoort er heel vaak in, in dat zo'n bas dat die harmonieën niet bij kon. Die bleef gewoon doorspelen. Die klopte niet. En dat werd later een kenmerk van punkmuziek. Ja. En toen punkmuziek dus een grotere aanhang kreeg, toen gingen de mensen bestuderen wat is nou het typisch kenmerk van dat die bas niet meegaat met die harmonisatie, Die blijft gewoon erin hangen. Ja. En dat werd helemaal bestudeerd. ik kon je ook les in krijgen, want daar lag het aan. Maar wat dus dus dat is gewoon een fout. Dus wat... is dus mis... Iets misgegaan en dat wordt ineens dan weer norm. En dat is in dat het, het hele is... leven zo eigenlijk? Ja, vaak Maar wanneer, wel. wanneer is het dan... Je je als E.O. mooi samengevat, ja. ja. Maar je bent er niet helemaal mee eens met uzelf, wat als u dit zo zegt. U zegt alleen om mij uit te dagen. Maar wat ik me heel erg afvraag, wanneer is het dan het moment... om aan ons te laten zien wat je bedacht hebt? Want er zal ook heel veel afvallen. Nou, afval. er wordt om gevraagd dan een uh, uh, mens is een sociaal wezen. Als je iets leuks of iets moois vindt, wil je het graag een ander uh, de, de vreugde laten delen daarvan. En dat is als je wat maakt, wil je het laten zien. Hm. Maar dat altijd ook dingen die je niet zelf maakt. Dus, uh, ik heb een keer in een serie geschreven dat iemand zei... Moet je kijken wat een mooie buitenlandse vogel daar voorbij vliegt. Ik Maak even een bruggetje ja, naar de vreugde. Ja, delen van ook. vogels, kijken. ik. Ja. ik kan het onmiddellijk aan. Mensen willen het meteen zien, maar met zulke foto's. Nu willen laten zien. Ze willen dat andere delen. Ze zijn ergens wel onder indruk en willen dat de vreugde deelachtig maken. En dat is wat je... Ik maak wat ik leuk vind. Ik ga het niet uitzoeken. En wat ik wel een beetje, een beetje zorgelijk vind... maar ik ben ook weer zo optimistisch... dat die golf ook alweer overgaat. We hebben op het ogenblik echt een vraagcultuur. Er wordt steeds meer gezegd... we moeten meer maken, ook in de culturele sector. Dat wordt ook helemaal onderkend als... als uh, ja, als een industrie bijna. Hè? En, en, en je valt ook onder. Ik, ik moet ook als beeldende heb ik ook zo'n. Zo uh, ben een cultureel ondernemer, heet dat ook. En dan moet je aangesloten zijn bij de Kamer van Koophandel. Mm. Remco Kampert zit ook bij de Kamer van Koophandel. Ik krijg wel die blaadjes. Aan. Ze heeft er wel eens een gisteren column over. Maar dat, dat is volkomen krankzinnig dat het die aard uit Dat je steeds meer moet maken wat de mensen vragen. Maar dat doe jij niet aan mee, toch? Nee, want strikt genomen zou je dan. Als je dat zou kunnen. Want je moet, he, het, het, het, het, het Algemeen Dagblad heeft er ooit onderzoek naar gedaan. Wat miljoenen heeft gekost. Er kwam een boekje uit. De, de krant Waskoning heette dat ook. Een zogenaamde ja. studie. En we moesten meer. Het resultaat was we moesten meer schrijven wat de mensen willen lezen. Nou, hoe weet je wat de mensen willen lezen? En, dat, en mensen kopen ook niet een krant omdat ze willen lezen wat ze al wisten. Dat is nu gebeurd. We Eenvoudige weten, wat dingen. Een moeilijke woorden dat je iets kan opzoeken. Ik bedoel, waarom moet je 19 een, een soort gemiddelde gaan bedenken. Maar bovendien kan je strikt genomen, een statische cultuur. Als je alleen zou maken wat de mensen ja, willen... U tegen. Mensen kunnen alleen maar kiezen uit wat er al is. Ja. U bent de stem van uh, Ernie in Sesamstraat. Ernie is heel erg. Ik kan Ernie u? heel goed nadoen. Ja, ja. Dat is zo. Ja. Uw tegenvoeter is Bert en hij wordt gespeeld door Paul Hanen. Dat is geen tegenvoeter. Dat is een hele goede Uw vriend. vriend. Ja. ja, maar in het programma Bert en Ernie, Bert en Ernie wel een zijn een beetje... vrienden. Ja, maar ook vrienden maken ruzie met elkaar. Okay. Dat nou Sorry. Een keer. We vroegen aan Paul Hanen om te vertellen hoe het samenwerken met u gaat. ZE wie zullen we nu weer eens bellen? Bellen! En met Paul Hanen? Ja. Wie is eigenlijk Wim T. Schippers? Ja. Dat is onmogelijk om te zeggen wie Wim deze Schippers is. Ik denk dat Wim dat zelf ook weer niet weet wie die is. Dat is juist het grote geheim van het leven. Dat je nooit precies weet wie je bent. En dat je daar ook nooit achter moet proberen te komen. En helemaal interviewers die moeten er niet achter proberen te komen. Een van de stomste vragen vind ik zelf altijd van een interviewer aan een gast. Is dat de KPN? Nee, besloten, dat is uh, Paul Hanen. Kunt u ons vertellen wie u bent? Nee, maar hier zo... Het uh, is de stomste enig. vraag die ik kan stellen als interviewer. Maar die stel ik nu aan u. Hallo? Ja, nee, ik probeer het even te laten doen. Denk de stomste vraag. Ik werd aan de rol stommige vragen. Bedoel... Oké, okay, nou doe dan deze maar toch. Het antwoord... Maar wat was de vraag opnieuw? Kunt u ons vertellen wie u bent? Want daar hadden we het over met Paul Hanen. Nee, maar dat, dat... U knikte ja net. Toen hij zei dat weet hij zelf niet. Toen knikte u heel hard ja. Dus u weet het wel. Maar dat komt om deze vraag weer bij je uit te lokken. Om de, deze, Geef dan nou maar gewoon ik een antwoord. Maar, ik weet het gewoon niet. Echt niet, toch? Ik, niet? ik, ik vind het zogenaamde irrelevante vragen. En irrelevante opmerkingen ook. Wie je bent zelf. Of, om te vragen waarom leven wij... en of het een hele kwestie of God wel of niet bestaat. Nou, ik vind ik een hele relevante vraag. Wat? Of God wel of niet bestaat. Wat denk jij? Ja, zeker. Oh, ja. Nou ja, goed, dat zelf weet ook. Maar u bestaat in ieder geval wel ook... Dat is nog maar de vraag. Zelfs dat weet u niet zeker? Nee, maar het is maar wat je als een persoonlijkheid verstaat. Ik bedoel, het is ook maar een berg bij elkaar geprakte uh, moleculen. Ja, dat later uit elkaar valt. Het is wel zo dat je er altijd bent. Je was er altijd en als je dood gaat blijf je ook nog bestaan. Alleen in de andere, een beetje verspreid in diaspora raak je dan. Maar wie krijgt dan die prijs? Die samenklontering... Die, die in deze een tijdje meegaat en dan weer uit elkaar valt. Die heeft op een gegeven moment tijdens die de prijs gedaan. Omdat bepaalde, daardoor ontstaan ook weer bepaalde dingen. En die worden op prijs gesteld door mensen. Omdat die gedachtegangen oproepen of mensen plezier kan verschaffen. Zo oh. simpel is het eigenlijk. Nou ja. En u doet echt alleen maar dingen waar u zin in heeft en die u leuk vindt? Nee. Toch niet? Dat lukt, was een dat beetje het beeld. Nooit. Nee, je moet ook wel eens iets doen. Ten einde een eindresultaat bereiken moet je vaak eh, onderweg dan naartoe. Naar, en moet je wel eens dingen doen die je minder leuk vindt. Zoals? Omdat je dan een mooi... als je iets heel moois ingewikkelds wil construeren of maken... Of dat je... Ik financier zelf veel um, ingewikkelde kunstwerken... waar, waar uh, technieken aan te pas komt Met het geld uit die sok. En, uh, dat, is, uh, en, en uh, dat is heel vaak lastig werk... om dat, aan het geld te komen doen. Besprekingen, dit en ander. Dat is allemaal niet leuk. Maar als je dan uiteindelijk iets voor elkaar krijgt... is dat weer leuk. Dus uh, je, dit niet alles is, ik doe het dus niet alleen maar wat ik leuk vind. Nee, u moet wel meer doen om te kunnen doen wat u maar leuk vindt. Maar ik ga ook niet doelbewust werken aan dingen die ik niet leuk vind. Dat doe jij ook niet, of wel? Uh... ter ere van God... Daar zit u wel mee, hè, met God. <laughs> nee, maar ik, kom je, steeds weer terug. ik had helemaal niet aan gedacht dat ik bij de EO... Nou, stel nou maar even de vragen die er gesteld was. moeten worden dan. Niet dat het erg veel verschil maakt. Wat? Stel dan maar even de vragen aan ons die je zo graag wil stellen. Welke vraag? Moet nou, ik ik over God, want die komt steeds weer ter sprake. Nee, luister, ik wil het verder niet over God hebben. Nou, oh, zo even... ik kreeg toch de indruk van wel. Nou, u gaat het wel ergens pittig uh, op. Ja, ja, gaat nou u daar nou moeilijk over doen? Ik wil die vragen nu wel eens even horen. De, God is een uitvinding van de mens. Denkt u? Ja, dat nou denkt u. Ja. Ik kan niet bewijzen dat hij, dat hij uh, niet bestaat. Maar ik kan helemaal niet bewijzen dat hij wel bestaat. Nee, dat klopt. Dat, dat, dat, oh, dat, okay. Bewijzen kunnen, nou, kunnen we dat niet. Nee, is nou, ontregelen uw hoogste doel in het leven zo'n beetje? Nou, ontregelen... Is wel uh, leuk. Waar ik vaak van word beschuldigd. <laughs> Hoe komen ze ermee? Nee, dan? maar het is wel functioneel. Er door, door, uh, zijn een hoop uitvindingen ook gedaan. Juist doordat dingen anders uitvielen en door uh, uh, serendipity. Er zijn een heleboel grote uitvindingen en ontwikkelingen. Die zijn serendipiteitsgewijs ontstaan. En dat ook een heleboel dingen. Toevallig. En dat is ook zo dat er een hoop dingen waar dat ontkend wordt. Omdat dat toch niet zo leuk is als, als een. Wetenschapper, een onderzoeker, heel hard heeft gewerkt. Een hele gerichte studie. En daar is iets uitgekomen. Hebben de dan hebben mensen daar meer respect voor. Dan dat die plongen iets omgooiden. En dan. Ja. Oh ja, en dan, het eh, oh, het dan. Het gewoon maar toevallig ontdekt. Maar je moet het ook kunnen duiden, zo'n toevalligheid. En dat is wat een goede onderzoeker en een wetenschapper kan. We gaan uh, naar muziek van Maison du Malheur. Die zijn hier. Uh, Waarom het heet het? du Malheur. Ja, eigenlijk? Nou, dat, laten we dat maar eens even vragen. Jeroen Mesker, ja. de liedzanger, Waarom heet het? Du Malheur. Nou, in het begin was het. Uh... Niet, niet zo huid. heel Geen vrolijk allemaal hoor. Nee. Maar nu wel. Dat klopt. Ja. En wat, uh, gaan jullie... wat voor soort muziek maken jullie? Die hele oude muziek geloof ik hè? Geen metal. Mm -hmm. Toch wel. Dat zijn maar we metalen instrumenten ook. Maar... Ja, ja. Nee. nou we hebben in ieder geval wel heel oude instrumenten meegenomen. Maar uh, onze muziek komt kom toch wel degelijk uh, uit het hier en nu. Uit het hier en nu. En wat gaan ja. jullie voor ons spelen? Uh, we gaan uh, eerst maar eens het liedje Jailbird voor jullie spelen. Ga je gaan. Dat is ook een mooie. Traveled down the road alone, oh, minding my own, my own affairs. Got no worries, got no care in the world. Everything was safe and sound. on me oh, they don't me wrong, they don't me wrong, they don't me wrong I got a free ride to the big high didn't and I'm very long Now oh, I'm a jailbird, got a case to call my own a jailbird Not a lot of places where I can roll, try to win, get your mail You know it sometimes, sometimes, sometimes, a life right treat you on man a look at myself, I see you're an honest car law law the man, but I may mean, you broke some rules, this time this stripe of jambles don't belong to me, oh no, there's somebody else's, I'm as innocent as I'm a fool, I swear I didn't do it, I didn't do nothing at all, I swear I didn't do it, I just didn't take the fall, there's no free get out chain of jail, cause I'm straight out of love. They ought to keep me forever. They'll never let me walk away. I'm a bird. Got a case to call my own. A jinbir. Not a lot of places where I can run. Try to win. It gets so bad. You know, sometimes, sometimes, sometimes, Or I treat you bad. Soms, soms, Life treats you unfair. Maison du Malheur met Jailbird. Helemaal. Natuur op één. En hier gaan we het vandaag over hebben. Het is eigenlijk een tweetonig liedje. Tjiftjaf. chifchaf, Tjiftjaf. Die is er nog niet. Er is van alles, maar nog maar heel weinig trekvogels. Trekvogels. Trek Massale intocht. Dat moet er komen. Ja, de Tjiftjaf en andere trekvogels... ze komen nog niet eens in de buurt van Nederland. Vogelkenner Embert Messelink. Komen ze niet omdat het koud is? Hij is er wel, hoor. Hij is er wel. Ik heb er één gehoord, wil geteld. twee weken geleden. Heel aarzelend zingend. Inderdaad, omdat het koud is. Daarna doodse stilte. En Je ziet dat die vogels, die, die komen terug. Die schrikken zich een hoedje hier. Van de kou en van de sneeuw die hier ligt. En dan zie je deels dat ze ook weer hard een terugtrekkende beweging naar het zuiden. Maar. Dan vliegen ze gewoon weer terug naar het zuiden? Gewoon weer terug, voor een aantal soorten geldt dat. Kiviten, goudplevieren, derde week van maart. Grote aantallen vlogen gewoon weer terug naar België, Frankrijk... om maar om wat aangenamere orde te vinden. Ja, en kunnen ze daar tegen? Want ik heb wel eens begrepen dat het ze heel veel energie kost, dat vliegen. Ja. En dat ze dan echt op een gegeven moment ook weer ergens moeten landen... om weer bij te komen. Ja. Maar als ze dan weer terug gaan vliegen, overleven ja, ze dat? Veel vogels kunnen wel tegen een stootje, denk ik. We hebben natuurlijk een winter gehad met telkens koude, koude golven... dan weer even wat warmer, dan weer kouder. Dat is niet zo makkelijk voor vogels, zeker als dat in de trektijd gebeurt. Je ziet andere vogels, die trekken zich er even niet zoveel Vanaf Grutto's, die vliegen gewoon hier naartoe... en staan dan in de polders met z'n allen eh, tegen elkaar aan eh, te kou kleumen. Het grappige is dat je ze zelfs aan de rand van steden nu ziet. Daar is net wat warmer. Daar ontdooien de weilanden. Kunnen ze met hun lange snavels toch die grond inboren. om hier en daar alvast een wormpje te verschonken. Maar voor dat soort soorten is het. zo'n grutto, die is al wat kwetsbaar. Hè? Daar gaat het slecht mee. In 30 jaar is het aantal grutto's in Nederland gehalveerd. Ja, als er dan echt een slecht en koud voorjaar komt... kan dat wel een klap geven aan zo'n populatie. Ja. En zijn er ook vogels die, er wat aan, die het prettig vinden? Die juist daardoor wel naar Nederland komen of eerder komen? Of langer blijven? Langer blijven, absoluut. Uh, zwanengansen die in uh, Scandinavië uh, thuishoren... die denken, we blijven nog maar even. Want hoe noordelijker... Ja, ik denk maar even voor die beesten, hoe noordelijker, hoe, hoe kouder het is. Dus laten we maar even afwachten tot het beter wordt. Dan gaan we. Ehm... Uh, nou, echt, echt goed voor vogels? Nee. Je ziet dat veel vogels, die, die komen toch wel. Kijk even de kat uit de boom. Je ziet ze op hele gekke plekken. Vorige week een grote gele kwikstaat. Die broedt langs Beken in het oosten van Nederland. Zat op het dak van de sporthal bij mij om de hoek. In wat plasjes te hm. Nou Zo zie je dat ze plekken zoeken waar nog net wat mugjes en beestjes te vinden zijn. En dan proberen ze maar even te rekken. Totdat de temperatuur volgende week, meen ik, uit de voorspellingen af te leiden. toch de goede kant ja, op Ja, En komen dan die vogels die eerder weer terugvlogen. naar België of naar Frankrijk of nog zuidelijker dan toch ook alsnog deze kant die, op? Die of houden ze het dan voor gezien? Nee, die gaan het waarschijnlijk nog wel proberen. Tenzij het heel lang koud blijft. Dan, dan wil het wel eens gebeuren dat ze gewoon een broedseizoen overslaan. Dan gaan ze weer terug en dan zien we ze volgend jaar pas weer. En is dat dan jammer dat ze hier niet komen? Wat gebeurt er dan ja, niet? Nou ja, kijk wat ik zei, de meeste vogels kunnen tegen een stootje. Zo'n grutto, als die een broedseizoen overslaat... er worden al niet zoveel jonge grutto's grootgebracht op die kale weilanden. Um, ja, die moeten eigenlijk wel goed broeden en een goed resultaat hebben... wil die populatie goed gezond ja, blijven. Dus eigenlijk kun je pas volgend jaar zien wat de echte effecten zijn geweest Ja, dan. denk ja. ik wel. Waarom doen ze het eigenlijk, dat heen en weer vliegen, die Trekken. vogels? Trekken, ja. ja. Ingewikkeld, Heel veel onderzoek naar gedaan. Heeft eeuwenlang mensen gefascineerd. Van wat is dat? Dat vogels naar het zuiden vliegen. Gewoon de kou toch? En weer terugkomen. Kou, voedsel, denken wij. Um, op die manier is dat wel heel lastig uh, te onderzoeken. Maar feit is dat uit al het onderzoek afgelopen eeuwen is afgeleid... dat het genetisch bepaald uh, is. Ook vogels in gevangenschap, die het nou, lekker warm hebben... en maar, die genoeg te eten hebben... Maar waarom is het dan genetisch bepaald? Ja, Goeie vraag. Daar zitten we volgens mij aan de randen van onze kennis. Um, maar ik denk dat het wel iets te maken heeft met aanpassing naar welk gebied kun je als vogel het beste overleven? Waar is eten? Um, nou, dan zie je dat in de winter dat in het zuiden bu buiten gewoon goed gaat en dat in de zomer de omstandigheden hier heel goed zijn. Mm -hmm. um, nou, er is ooit, dat is wel een mooi voorbeeld om te noemen, jaren 50, vorige eeuw, een Nederlander, ik heb zijn naam er even opgeschreven, Ab Perdek, ornitoloog, deed onderzoek naar uh, trekgedrag bij vogels. Hij ving spreeuwen. Uh, stopte die in een doos, ringde ze... en bracht ze naar Schiphol... en uh, zette ze op het vlieg vliegtuig... 600 kilometer zuidelijker naar Genève. Hij dacht, wat gaat er nou gebeuren? Mm. Wat bleek? Uh, de jonge Spreeuwen... schoten inderdaad 600 kilometer zuidelijker door... Uh, vanuit hun overwinteringsgebied. Ze schoten nog verder door. Nee. De oude landenkeurig in hun overwinteringsgebied. En oh ja. nou, dan zie je dat, dat we dat geheim een beetje aan het ontrafelen zijn. Het betekent dus dat het inderdaad genetisch bepaald is... waar ze heen trekken en hoe ver ze trekken. Mm -hmm. Maar dat ze ook zeg maar lerende wijs ervaring kunnen opdoen en kunnen bijleren. Dus die ouden, die waren al een keer geweest in dat wintergebied, die dachten ja, ik ga niet nog verder doorvliegen, hier moet ik <laughs> Dit was het. Ik vind dat fascinerend. Ja, zit soort, het lijkt een soort voorprogramma, wat ingeprogrammeerd is, maar wat ja. ze wel uit moeten gaan voeren. Is het gevaarlijk, dat heen en weer vliegen? Um, het, is, het, het kost natuurlijk, zeker voor kleine vogels, ontzettend veel energie. Die beesten zijn voor de trek anderhalf keer zo zwaar als normaal. Die vetten op, zoals het heet. Ja, al dat vet wordt er ook zwaar doorgestookt op die hele tocht naar het zuiden. Mm -hmm. um, er staan af en toe nog wat jagers met geweren te knallen. Oh ja, Malta Frankrijk. en dergelijke. Ja. Um, ook al niet heel aangenaam. Dus kennelijk is het de beste strategie om te overleven. Maar een eenvoudige is het niet. Het ja. levert ons overigens wel weer heel veel plezier op. Ja, jij gaat er ook helemaal blij van kijken. Uh, in heel Nederland staan op trektelposten vogelaars... te kijken naar wat er over uh, vliegt. Dat houden ze allemaal keurig bij ja, via wat, wat, een website. Wat, dan, dan schrijf je gewoon op wat je ziet vliegen ofzo, of zo? Alle wat? aantallen worden genoteerd, alle soorten. Eh, wordt allemaal gebundeld op een website trektellen.nl. Prachtige website waar je die aantallen terugziet. Ja, hoe kun je dat dan zo snel tellen? Ja. Want ik, ik zie zo me zo'n zwermvorm in zo'n vreevorm. Ja, op saai dagen dat gaat het mij... heel makkelijk als er niet zoveel zijn. Maar ik heb wel daar... Meegemaakt dat je ze per honderd probeert te schatten. Um, oh, te schatten. Ja, en passen. dan doe je je best om er zo goed mogelijk het aantal te benaderen. Ja, en dan ja. weet je dat allemaal. Wat doe je dan met die gegevens? Ja, die worden gebundeld. Het zegt wat over de aantallen en ook over wat er terugkomt. Um, de aantallen in het voorjaar zijn aanmerkelijk lager. Behalve, dat was nou wel de gunstig van de afgelopen weken. Die oostenwind stuwt alle trekvogels naar Nederland toe. Kraanvogels Met tienduizenden over Nederland gevlogen. Dat is wel weer zielig voor al die muggen. Fascinerend. Ja, die muggen die worden opgegeten. Maar ja. dat is een beetje zoals de natuur werkt, Wim. Eh, ja, weet ik wel. Maar ik bedoel, dat is, ja. juist, ah, toch, dit is toch ook... Er zijn wel wat kleiner, maar daar. Ja. niet eh, En die zwaluwen worden ook weer opgegeten door de spervers. Ja. En, eh, eh, het wordt toch een zootje, is dat? Het, he? Ja, een zootje. Het ja. is eten en gegeten worden. Het is ook wel weer fascinerend, vind ik. Maar ja. u denkt toch dat het allemaal ontworpen is? Ik geloof... Uh, mijn verwondering. Ja, oh, Man, wat heb je, Wim? <laughs> Laten we zeggen, Wim. <laughs> hoe meer ik erover weet, hoe minder ik ervan snap... en hoe meer mijn verwondering gevoed wordt. En, dat en uiteindelijk snap je er helemaal niks meer van, uiteindelijk. Als je zo doorgaat, ik snapt u... Ik snap ja. er niet zoveel van. Nou, ik geniet u... er wel ontzettend van. Nu gaat het eind in de goede richting al dan. Dankjewel. Ja. <laughs> dat had ik nog niet verwacht. Nee, die kan je meenemen. Goed. De Bikkels onder de militairen. Drie mariniers uit verschillende generaties... vertellen zometeen na drie uur over de opleiding... die centraal staat in een film die vanavond wordt uitgezonden. Een van hen is Jeffrey de Jong... Een van de 78 recruten die aan de opleiding begon. Uh, en slechts 25 maakten die opleiding ook af. En Jeffrey is er daar één van. We horen hem zometeen na het nieuws van drie uur. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.